Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Maaltijd- en flitsbezorgers zijn soms te jong, worden niet goed betaald... of werken in slechte omstandigheden. Dat meldt de Arbeidsinspectie na een grote controle in tientallen steden afgelopen vrijdag. In zeker 20 gevallen was de bezorger jonger dan 16 jaar. Ook werden bezorgers ontdekt die geen vergunning hadden om in Nederland te werken... of ze werkten te lang en te vaak. Naast de bezorging was ook de veiligheid in de panden van de bezorgdiensten niet altijd op orde. Een voormalig medewerkster van Rudy Giuliani eist 10 miljoen dollar voor aanranding en intimidatie. De oud van Donald Trump zou het werk van de vrouw ondraaglijk hebben gemaakt. De vrouw kwam in januari 2019 bij Giuliani werken voor een jaar salaris van 1 miljoen dollar. Het misbruik zou daarna direct zijn begonnen. Zo zou hij orale seks op het werk hebben geëist. Ook zou hij hebben geëist dat de vrouw naakt of in bikini werkte. Giuliani's woordvoerder noemt de aantijgingen pure intimidatie en poging tot afpersing. Een Tunesische oppositieleider is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor opruiing. De 81-jarige Rashad Ghanouchi is een van de belangrijkste tegenstanders van president Kaj Saied. De oppositieleider werd vorige maand opgepakt voor samenzwering tegen de veiligheid van de staat. Daarna werden alle kantoren van de oppositiepartij gesloten. Saïd werd in 2019 gekozen tot president van Tunesië. Sindsdien trekt hij steeds meer macht naar zich toe. Eerder dit jaar werden al meer dan twintig critici van de president opgepakt. Voor het eerst hebben energieproducenten hun windmolens op de Noordzee zo goed als stilgezet voor de veiligheid van trekvogels. Zaterdag draaiden de turbines bij Borselen en Egmond aan Zee maar twee omwentelingen per minuut. In het vorige najaar trekken s'nachts soms miljoenen vogels over zee. Een computermodel voorspelt twee dagen van tevoren wanneer dat zover is. De energieproducenten hebben dan voldoende tijd om ergens anders elektriciteit vandaan te halen. Het weer, het is een graad of 7 met in het noordwesten een enkele bui. Komende ochtend is het bewolkt en later iets meer zon bij maximaal 15 graden. Woensdag ongeveer hetzelfde, maar wel een stuk zonniger. Dit was het NOS Journaal.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 Try to control me Boy you get dismissed Pay my own condo And I pay my own bills Always 50-50 in relationships The shoes on my I won't how only power, wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question: How'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that it gave you as the front. If you're gonna brag, make sure it's your money in you front. Depend on no one else to give you what you want. I'm on my feet, Ik FM